Gewoon op het podium. En ja, we staan hier met uh, we staan hier echt tegenover het uh, hoofdpodium. Rudy, hallo. Hey. Kijk hey. <laughs> ja, eens ja, he? nog even te kijken. Echt te gek, hè? Ze he? zijn lekker bezig, uh, de mannen van Kensington. Ja, ik hoorde ongeveer uh, 45.000 bezoekers op dit moment. Uh, ja, het is zo druk dat uh, de, de, de jeep met de dj straks niet eens door het publiek heen kan. Dus dat gaat allemaal een dingetje worden. Te gek, hè? He? Ja. ja, heel Gewoon vet. Door die grote houtstaat heen. Um, ja. Hou er even rekening mee, ook als je naar de stad komt. Ga lekker op de fiets of zo. Want echt met de auto, dat gaat je absoluut niet lukken. Hey, en ik de denk niet eens met de fiets. Gewoon lopend. Gewoon lopend, ja. ja. Een beetje lullig als je in... Uh... Hey. Waar well, valt alles wel mee thuis. Hey. Hey. Oké, okay, we gaan het even splitsen. Jullie horen bij mij. jullie horen bij Eloy. Ik ben Eloy. Hey! No, we won't go But no surprise for How the man in all your armies are throne Hold it that no one bites stilstaan. Het gebeurt natuurlijk al de hele week Maar wat een ongelofelijke prestatie leveren die guys We hebben een nachtje mee mogen draaien Maar het is zo fucking knap En ik wil jullie ook bedanken dat jullie allemaal hier zijn En dat iedereen heeft gedoneerd Kerst, we doen het met z'n allen Het is fucking vet En geef me dat voor jezelf adem We hebben er nog eentje En wat we altijd doen in het festivalseizoen. Lekker warm is. Vraag de mensen om bij elkaar op de schouders te klimmen. Zoals als je straks mooi in beeld wil zijn op de tv, Mooi op de foto wil staan. Klim ergens op. Bijvoorbeeld een mens. En als we dan alle mensen in hebben. We spreken nog één liedje en hebben jullie nog één keer nodig. Nou, dan is ook voor ons het jaar voorbij. Waarschijnlijk het mooiste jaar uit ons leven. In Haarlem. Best. It's better for that. Wat gaaf. En wat een hits hebben die gasten inmiddels. Ongelooflijk. En een mooie prestatie niet alleen vanavond. Maar natuurlijk oh, oh, oh, oh. Wat ontzettend, ontzettend gek zeg. En dat uh, was uh, Kensington eventjes uh, op het uh, hoofdpodium. Nou, wat zie je er uit, Rudy? <laughs> Ja, ik ben ongeveer een centimeter of vijftig gekrompen inmiddels. Ja, en, uh, ja nee, ik, ik, we zitten hier eigenlijk met de hele crew van Harlem 105 zitten we hier in het uh, ABN gebouw. En we zitten echt palma's dat hoofdpodium. En het is, nou, we zitten eigenlijk, zeggen we steeds hetzelfde woord. Ja. Holy crap. Ja, dit dat is de hele tijd. Het mooiste plekje dat je je kunt bedenken, daar, daar zitten wij gewoon op dit moment. Er zitten ook allemaal mensen. Je kunt ook nu niet naar buiten. Als er nu wat gebeurt, wij kunnen niet weg. Nee, we zitten echt als muis in een val hier zo. Alleen maar mensen tegen de ramen aan. En dat is zo ongelooflijk het gek over die lengte trouwens, uh, ja maar inderdaad niet, dat is ook wel eens een keer prettig. Wat vind je prettig? Nou dat ik niet altijd de kleinste ben. <laughs> Zullen we overgaan naar uh, het aantal mensen wat er op het podium staat? Nou, <laughs> of ja, op, op het veld staan? Dat is uh, rond de 45.000 mensen <laughs> ja. op dit moment. Dat is dus... echt te gek. En hey, Rudy is er wel bij uh, nu. Oh, de microfoon. <laughs> ah, <je laughs> dat wordt moeilijk te <laughs> praten. <laughs> dat is wel lastig. Uh... Ja maar een huis en niet normaal. Leuk. Het is echt ongelooflijk. Het is uh, als je naar boven kijkt. En het, het blijkt nu ook zo te zijn dat op dit moment. Um, we straks niet meer vanaf het glazen huis kunnen ze niet door de grote houtstraat naar het podium toe. Het is gewoon te druk. Ja, klopt. Het houtplein staat helemaal vol. En dat betekent dat ze met die jeep om moeten gaan rijden. Dus achter, ja, achter langs het podium komen. Allemaal één richting. En dat is aan. voor zich is dat best jammer. Want voor het beeld was het heel erg vet geweest... als die truck gewoon, of die jeep gewoon hier dwars door het publiek ja, heen ging. absoluut. Handjes en je weet het wel. Lachen. En dan komen ze uiteindelijk het podium op. Maar dat wordt nu een beetje omrijden. Ja, weet je waar ik heel erg benieuwd naar ben? Ik weet niet of je dat verhaal hebt gehoord van vorig jaar van Leeuwarden. Uh, heel veel beschadigingen aan de omliggende panden daar. Tijdens het Eindfeest. Omdat er zo werd gesprongen en gehorst. En oh ik ja? Wat. Ja, en dat is nu op dit moment, als ik zo kijk... is volgens mij nog drukker. Ja. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Uh, ja, nou, we blijven het volgen. Zometeen uh, Jacqueline Govaart. Fantastische zangeres, maar echt springen? Huh? Echt springen? Nou, dat, maar dat kan ik niet, hè. Want deze is ook een nummer niet voor, eigenlijk. Nee, maar we gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Hou hem aan. Hou hem hier. Baby, please don't leave my heart. No, don't go away. Where would I go? I truly don't know. Where would I get the strength? Words ain't enough, baby, for me to say how much it kill me, though. I wouldn't be able to breathe anymore if I would see you go. One of us ain't got no feelings. Don't worry. I was no good, but what can I say? I'm ready for change, let that be understood I want you to tell me I'm still in your heart More than the day before There's gotta be something that I can do That'll make you love me more One of us ain't got no feelings het centrum. Echt te gek, de finale. Het is nog een uh, half uurtje ongeveer, totdat de dj's het huis gaan verlaten. Kom nog even naar de stad. Je moet wel op tijd gaan nu, want je moet echt vertrekken als je nu nog thuis bent. Het is zo ongelooflijk druk. Vanaf uh, uh, de Grote Markt tot aan het Houtplein, dat, dat ga je niet redden. Dat, uh, dat wordt hem gewoon echt totaal niet. Ja, het is uh, ontzettend leuk. Uh, even een uh, kleine huishoudelijke mededeling. De parkeergarages zitten ook allemaal vol. Dus je bent gewaarschuwd. Kerstmuziek! Af en toe lekker. Een momentje, Coldplay met Christmas Light. Hoor je nu. Christmas night, another fight, tears we cry. Wat een fijn nummer is dat. Coldplay met Christmas Light. Bij haar 105 op 89.9 FM. En natuurlijk ook overal via de kabel. Oftewel de ether. We blijven bij je totdat de bekendmaking gedaan wordt van het aantal eurootjes. Dat is opgehaald tijdens Serious Request 2014. We staan in het mooie ABN AMRO gebouw. Recht tegenover het podium. We zijn er niet vannacht Ik weet dat het lekker iets. Schepen branden Beter dan je dacht Ik weet al het lekker is lekker is en spijt heb je morgen maar. Ik weet niet of dat nou echt zo'n heel goed ding is. Gewoon dat je denkt van ik uh, volg mijn emoties deze avond en ik zie morgen wel hoe ik erover denk. Het lijkt me niet helemaal de bedoeling, maar veel mensen zullen last hebben van de kater die morgen als ik zo om me heen kijk. over naar het plein, want het is wel te gek wat er nu gebeurt. <tieden> <tieden> en bellen maar! Ja, 0800 en 081130. Yes. Hey, Hé, nog een... Uh, yes nog een... Impassebol. Ja, impassebol. Dat lijkt het wel als je naar buiten kijkt. Je kan bijna niet door die mensen massa heen, man. Het is druk. Het is heel erg druk. En je ziet ook uh, borden in de stad zo met... Het is helemaal vol. Je kan er niet meer bij komen. Maar hè, als je naar maar, ons luistert... Wij hebben net vanaf de vierde taartje gekeken. Mwah. Mwah, wat wij staan, Ik kan wel een uh, beetje aansluiten. Tegenover het podium uh, op, in het ABN AMRO-kantoor. Wauw. Ja, dat is mooi. En we gaan uh, volgens mij nu luisteren naar Jacqueline Govaart. Oeh, gaat ze nu optreden? Goed, hier, zeg. Even kijken. <tied> Even kijken, even luisteren natuurlijk. Ik heb zo meteen wel een leuk dingetje, even tussendoor. Oh? Alle doelen van het afgelopen jaar. Die kunnen we misschien zo meteen nog eens even doornemen. Dat is wel leuk om dat te, te bekijken. Ja. Wij houden jullie nog even warm, hopelijk. Bikkels? We gaan een klein liedje doen Over het uh, simpele leven in Haarlem Ik was nu dus ook van de week uh, Was denk ik de eerste nacht in Haarlem Dat ik de hele nacht wakker ben gebleven In het glazen huis En we zijn daar geen één moment alleen geweest We hebben de hele nacht mensen omheen me gestaan Dat was echt te gek En nu ook weer in de kou Komt goed In ieder geval, dit liedje heet uh, Simple Life Let's sip another glass of wine in our garden in the moonshine. Let the shimmering soothe the bed. the cigarette before we cut the lies and leave for bed describe to me why you read the books you read do they bring You, Vapor snow and Joni's blue. Just let go the study of your soul. As far you never. De laatste keer dat ik bij de Serious Request eindshow speelde, is volgens mij vijf jaar geleden. En uh, toen speelden we dit liedje ook. Het was in Breda. En toen konden de DJs gewoon nog op hetzelfde plein staan als de eindshow. Maar dat past allemaal al lang niet meer. En wat zei u ook je ook? Je luistert op dit moment video. naar haarlem105. 89.9 FM. Dit nog kennen. En natuurlijk via meer, uh, Harlem 105nl Je hoort Jacqueline Govert nu. Ze doet een live optreden op het houtplein. Geniet ervan. Oké, okay, let dan. Gaan we dan. Ik ben echt een ontzettende zakker voor kerstliedjes. En twee jaar geleden was het eens aan het sneeuwen hier in Haarlem. Ik zat in mijn studio. En dacht ik ik ga een kerstliedje schrijven. En je kan me niet voorstellen hoe gelukkig ik ben dat ik dat hier op kerstavond mag zingen voor jullie. Hij heet Christmas Time is neer. Pak elkaar lekker even vast. Oh, dan krijgen we een kerstliedje. Wel even netjes vragen. Jacqueline Govert staat live op het podium op het Houtplein met dit... Oh, zo'n gevoelig okay. nummer. Het is een kleintje. Oké. Okay. Dat zeg je toch niet. When the days end through my window.